In je lezing? Daar heeft niemand op gereageerd. Nee. Is hier nog wat gebeurd? Ik zou niet weten wat. Geen problemen? Nee. Ik schijf ze aan te trekken. Klop ze op. Dag heren. Dag Anton. Dag meneer Berta. Wanneer ben jij teruggekomen? Ja, Robin, jij. Heb je nog met Horvath iets gesproken voor je wegging? Natuurlijk heb ik met Horvath iets gesproken. Hij heeft. Veel waardering voor je. Dat zal wel. Hij zei tegen me: Ik schetze Herr Konings zeer. En wanneer er zo meer komt en er zegt: Herr professor, bitte, darf ik Sie etwas vragen? Dan werd ik gans ruhig zuhören. Ik hoor het je zeggen. Wat is er dan nou gebeurd? Heeft Maarten je dat nog niet verteld? Ik wou het straks vertellen als iedereen er is. Dan zal ik mijn mond houden. Je mag het wel vertellen. Nee, vertel jij het maar, dat is beter.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 Er zou er niets meer over horen. Wil je een... Uh, een zuurtje uit... Hongarije? <lacht> nou, anders wel graag. maar Nou, maar niet want mijn verhemeld is, stuk. Heb je erop gebeten? <lacht> <lacht> Schiet je op? Dat kan ik beter aan jou vragen. Nee...